Goedemiddag, ik ben Bim Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De Duitsers moeten langer binnen zitten. De lockdown, die eigenlijk tot komend weekend zou duren... wordt verlengd tot 31 januari. Correspondent Wouter Zwart. Omdat het hier nog steeds kwakkelen is met de cijfers. Het dodental is elke dag nog steeds uh, hoog. Uh, en ja, vanwege de feestdagen is er gewoon heel weinig uh, getest, weinig geanalyseerd. Dus men heeft op dit moment gewoon niet echt een goed beeld... van wat de werkelijke situatie nu is. Er is nog wel discussie over de scholen. Sommige Duitse deelstaten willen dat de basisscholen opengaan... Morgen wordt de knoop waarschijnlijk doorgehakt. Tien mensen in Amsterdam hebben gisteravond koolmonoxide ingeademd. Dat kwam door een kapotte cv-ketel. Twee van de team leken zoveel te hebben binnengekregen dat ze naar het ziekenhuis moesten. Twee auto's van Schiphol zijn vanochtend op een taxibaan tegen elkaar geknald. Het gaat om een voertuig van de Vogelwacht en een onderhoudsbusje. Twee mensen raakten gewond. Het vliegverkeer had er geen last van. De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, wordt niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat land wil hem hebben omdat hij Amerikaanse staatsgeheimen openbaar heeft gemaakt. Hij zit al een tijdje vast in Groot-Brittannië, maar de rechter daar wil hem niet uitleveren, zegt correspondent Tim de Wit. Ze vreest gezien het feit ook dat het al een tijd niet goed gaat met Assange. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de zittingen in de aanloop naar deze uitspraak uit verklaringen van artsen en psychologen die met hem hebben gesproken. En daardoor vreest ze dus dat de kans dat hij zelfmoord pleegt aanzienlijk is.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu Rainbow Radio Zandvoort. Rainbow Radio Zandvoort.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 dient applaus natuurlijk hè, ja, voor deze geweldig, nummer 1 van onze Rainbow Radio Top, top 51. Ja. Hij stond ook best hoog in de Top uh, 2000. Ja, dus zeker. Uh, dus, het is wel een mooie plaat, hè? Het is een prachtige ja, plaat. Prachtig. En ik denk dat mensen op dit moment zeker specifiek in deze tijd ja. ontzettend veel steun ontlenen. Ja, een mooie, uh, mooie toepasselijke mannen. plaat, ja. inderdaad. Ja. En dit keer helemaal, want uh, zeg maar... Uh, zondag, mag 20 december, ik, nee, mag ik mag niet bij jou, ik mag bij niemand. Nee. <laughs> zondag 20 december hadden we eigenlijk... Te kort tijd. Uh, ondanks dat we vijf uur de tijd hadden om uh, alle platen te draaien... Uh, bleek het op de valreep dan toch nog uh, wat zeg maar even wat krap te zijn. Ja. Dus bij deze... We pakken de top vier van de top 51 van radio, Rainbow Radio Zandvoort... En, uh, dus die gaan we draaien om uh, de luisteraars die gestemd hebben... maar ook alle andere luisteraars die deze prachtige platen uh, uh, willen beluisteren... Die, uh, die gaan we nog even een pleziertje doen. Met een kleine verrassing ook. Uh, maar dat uh, zeggen we straks. Dat zeggen we straks dan <lacht> inderdaad wel. Ja. Maar in ieder geval in dit eerste uur even volledig de gelegenheid... om de eerste vier nummers... Helemaal Precies. voluit te horen. Exact. We zijn er weer. Dit is de allereerste aflevering van het nieuwe jaar in 2021... Een gelukkig nieuwjaar allemaal, een gelukkig nieuwjaar luisteraars. Een allemaal, ja. En een uh, proudful nieuwjaar. dat proudful op onze ja, website precies. He, ja, ja, heel ja. goed, heel goed. We gaan lekker van start. En we beginnen natuurlijk, zoals altijd, met uh, de actualiteiten. Maar eerst kort eventjes uh, samenvattend. Wat uh, kunnen de luisteraars verwachten in deze komende twee uur? Nou, we gaan het, uh, natuurlijk een terugblik op 2020. En een vooruitblik vooral op uh, de Pride uh, uh, en de winter, uh, zomer... 2021. Ja, precies. We gaan kijken naar goede voornemens. Hè? Ja, goede voornemens lijken me ook heel leuk. En uh, we gaan het over de Europese Commissie hebben. Uh, uh, die heeft zich uitgesproken namelijk uh, tegen conversie. En uh, conversie is dat je dus uh, uh, homo's en uh, transgenders en eigenlijk alles wat afwijkt zou kunnen... Uh, veranderen, zou kunnen genezen, vanuitgaande dat dat dus een ziekte is. Ja, precies. En is een, uh, on, in, in oktober is er een brief aangeboden aan het Europees Parlement. Althans, 60 leden van het Europees Parlement die hebben zich uitgesproken in een brief. En dat aan de commissaris aangeboden. En die brief die ligt nog steeds ter behandeling. Precies. En nou voor ja, het gelijk, iets ligt eigenlijk bij, de, bij het Nederlands kabinet... Daar is vorig jaar maart is daar natuurlijk een, met een meerderheid van stemmen is er gezegd conversietherapie, dat zou in Nederland verboden moeten worden. Ja, terecht. Maar nog steeds niet, hè? Nee, belachelijk. Nee, nee. Ik bedoel, toen ik dat hoorde dacht ik van hè? Hoe kan dat nou? Want dat is zelfs eerder ter sprake gekomen, volgens mij uh, een x-aantal jaar geleden. Ja. En uh, ja, bizar dat dat dan nog steeds niet uh, uh, verboden wordt. Gemaakt. Nee, ja. en om aan te sluiten bij de goede voornemens: we blikken al vooruit, want in februari gaan wij hier aandacht aan besteden. Ja. Uh, onder andere uh, zeg maar de aanleiding van een uh, drietal interviews... die in het maandblad Linda over conversietherapie naar voren zijn gekomen. Mooi, dus ja. er is iets om naar uit te kijken. Er is iets om naar uit te kijken. Hebben we hebben een interview van Raymond van Haafden. Onze wethouder in Zandvoort. En die gaat uh, ook met ons terugblikken en vooruitblikken. Precies, Toch? we zijn heel nieuwsgierig. Nou, er zijn mooie dingen bereikt, maar we zijn heel nieuwsgierig... wat er nog meer in petto is. Ja, ja. precies. Dan interview met uh, Roy Dongen. Onze voorzitter van de LHBTJNC, die dan ook uh, natuurlijk mede-organisator van de Pride uh, Winter Pride was. En, um, en we blikken ook even terug op uh, Ruud Kuik, die ons heeft verlaten. Ja, dus dat, dat doen we ook samen met Roy. Daar gaan we aandacht aan besteden. Ja. En in de tweede uur uh, gaan we contact opnemen met Sandro Kortekaas van het uh, LGBT Asylum Support. Uh, dit na aanleiding van een artikel dat afgelopen ja, gisteren eigenlijk werd gepubliceerd bij de NOS. Uh, er zijn namelijk uh, twee uitgeproduceerde uh, homo-asielzoekers... op de koffer van het vluchtelingenblad van de IND uh, verschenen. En daar ze, daarin zijn ze geïnterviewd. Uh, de blunder is dat in dit blad de namen en alle gegevens van deze uitgeprocedeerde uitgepro asielzoekers bekend zijn gemaakt. En zij worden teruggestuurd naar Trinidad en Tobago. Ja. En deze mannen lopen nu echt gevaar. gewoon gevaar ja. Ja. voor hun leven. En ja. Dankzij de blunder dus inderdaad Ontzettend. van het uh, IND. Ja. Nou, daar gaan we het in daar de tweede uur verder. onder andere over hebben. En in de tweede uur spreken we ook met... Manon Linschoten van Roze 50PLUS en zonder Stempel. Dat ze beide vertegenwoordigd zijn. En uh, nou ja, wat is er gebeurd vorig jaar van alles? En wat gaat uh, de komende, het komende jaar gebeuren? Uh, Manon gaat ons daar alles over vertellen. Dus um, genoeg te doen. Is, uh, heel veel te doen, dus ja, laten we maar van start gaan. Dat gaan we zeker doen. En we gaan dan eventjes kort even terugblikken op uh, ja, de Winter Pride. Ja, hoe vond je het? Nou, ik vond het uh, wel gezellig. Wel natuurlijk uh, uh, anders als anders. En, uh, uh, maar ik heb met name van de radio natuurlijk genoten... En van mijn foto bij uh, HDMZ. was uh, ja, ja, ja. Het uh, was toch leuk om die foto's te Je zien. Je ging voor zo. iedereen te kijken. Ja, ja. precies. Dus het, uh, dat was. <laughs> dat was uh, gelukkig kan dat. En uh, loop ik daardoor <laughs> geen gevaar, dat scheelt. Hè. Ja, Je ja, bent oud in die ogen, ja ja, ja, ja, precies. precies dus uh, nee, ik vond het uh, geweldig. Ja. En, um, maar, maar ik ja. denk dat we nu het eerste. Um, het volgende nummer moeten gaan uh, spelen, denk je niet? Lijkt me verstandig anders, uh, omdat we dat we gaan doen. Dan anders we zijn we weer uit de tijd. Zijn. Dat gaan we niet doen. We gaan lekker luisteren naar het volgende nummer. En uh, nou ja in, aansluiting dat is de een, ja, in aansluiting op een actualiteit, want uh, ja. wat blijkt Um, een aantal uh, belangenverenigingen in Japan... hebben de komende Olympische Spelen aangegrepen... om ervoor te zorgen dat bij de Japanse wet wordt vastgelegd... dat gender en seksuele diversiteit geaccepteerd moet worden. En dat discriminatie strafbaar wordt. Dat is een van de dingen die natuurlijk hè, het Olympisch Comité uitdraagt. Ze ja. zeggen... Als jullie de Olympische Spelen hier naar binnen halen en organiseren... dan vinden we dat Japan minstens... Zorg maar dat minstens... alles geregeld is ook bij jullie. Precies, ja. ja. En in het kader daarvan draaien wij een zeer speciale versie... van nummer 4 uit de Rainbow Radio Top 51. En we zijn benieuwd of u dat nummer herkent. <laughs> 從東橫藍雷走至興大 Ja,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 Een ja. lijflied op ons lijf geschreven, om het zo maar te zeggen. Zo is dat, ja. Born uh, is born. Way. Nou, ik hoop dat ze in Japan daar dan ook duidelijk achter komen. Dat die petitie inderdaad ook daadwerkelijk gaat helpen. om ervoor te zorgen dat zeg maar, eh, gender- en seksuele oriëntatie bij wet discriminatie althans daar verboden ja, En dan bij de opening worden. van de Olympische Spelen... dit nummer draaien, YMCA. Ja, YMCA, ja. de Japanse versie. Met dank overigens aan onze technicus... Uh, wederom van vandaag. Koord Draaier, die met dit, uh, uh, deze lumineuze versie... van YMCA op de ja, kwam de vorige keer. En hoe toepasselijk bij dit actualiteit. Ja. En dan, uh, ja, dat was uh, nummer vier... YMCA van de Rainbow Radio Top uh, uh, 51. En Born This Way van Lady Gaga op nummer 2. Als het goed is, hebben we ondertussen aan de telefoon de wethouder van het sociale domein... en nog veel meer zaken uh, van Zandvoort aan de telefoon hangen. Uh, dat is de heer Raymond van Haafden. Is dat correct? Helemaal goed. Ja, Helemaal goed. Ik ben er. Ik ben er. Hartstikke fijn. Uh, nou, hartstikke fijn dat u naar de uitzending kunt komen. En uh, allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor 2021. En een uh, heel succesvol uh, jaar gewenst. In het Zandvoort. Uh, en uh, natuurlijk ook uh, uh, qua gezondheid en privéleven. Ja. ja. Nou, dat, dat, laten we dat voor iedereen uh, hopen dat het uh, dat het dit jaar echt uh, een stuk beter wordt uh, dan het afgelopen jaar. Maar laten we vooral op op, op ingaan dat uh, iedereen een heel gelukkig uh, en gezond. Uh, nieuwjaar toewensen. En dat geldt ook voor jullie uiteraard. Want uh, zonder uh, de eerste maandag van de maand... Uh, dit programma uh, uh, zeg maar, uh, op de radio te moeten horen... lijkt me niet zo handig. Dus het is heel belangrijk dat jullie zelf ook gezond blijven natuurlijk. Ja, nou, Dank u wel voor de wensen inderdaad. Uh, we doen het graag. Uh, we ja. zijn uh, zeg maar sinds de allereerste uitzending... Uh, inderdaad uh, elke maand zijn we weer terug te luisteren. Het is inmiddels een soort van traditie geworden... met dank aan ZFM. En u was ook tijdens die allereerste uitzending aanwezig. En toen nog in de studio... want die mogelijkheid hadden we toen nog. En ja. uh, dat is, uh, dan, u had gelijk een, een, een, een functionele taak. U mocht op dat moment zeg maar de Pride Ondernemersprijs... en bezieten van eigen, uh, eigenaresse van het Wapen van Zandvoort uitreiken. Als Pride ja. Ondernemer van, uh, ja, van het jaar 2020. En wij hopen dat u dat natuurlijk in 2021 ook wil gaan doen... Ik ben er klaar voor. Nou, kijk, dat is <laughs> mooi. En het liefst hopen we dan natuurlijk met z'n allen... dat het ook live in de uitzending kan. Of wie weet wel zelfs ja. live op locatie. Op locatie, dat ja. zou toch heel mooi zijn, denk ik. Dat zou ik. heel ja. mooi zijn. ja. ja. ja, ja. ja. klopt. Ja. Um, meneer Van Haaf, we willen graag met u even terugkijken... Um, in dat, dat uh, halve jaar dat we u uh, zeg maar, uh, voor het eerst uh, leren kennen... als uh, wethouder van het sociale domein... waar de LHBTI-gemeenschap uh, onder valt... Ja. Nou, u had allerlei goede voornemens ja. en uh, wij hadden allerlei wensen. En wat is er eigenlijk allemaal in 2020 van terechtgekomen? Nou ja, het, het, het begon natuurlijk al met het, het, het in zeer beperkte mate door kunnen gaan van gewoon de Pride zelf. Hè? Pride of Beach, dat was toch ook al een, een eerste teleurstelling. Van, uh, maar gelukkig uh, kon het toch nog op een beperkte schaal plaatsvinden... Uh, nou, dat, dat kwamen we eigenlijk uh, afgelopen maand ook weer tegen. Dat je dacht van, nou oké, okay, goed, de zomer hebben we dan niet gehaald. Maar de Winter Pride, dat gaat het toch wel worden. Ja. En ook dat is het helaas niet, uh, niet geweest. Nee. Dus uh, laten we hopen dat beide evenementen in 2021 in dit jaar wel door kunnen gaan. En dat we inderdaad dat feestje wat we met elkaar allemaal willen vieren... dat dat uh, inderdaad uh, van, van start kan gaan. En als ik dan verder terugkijk... Ik had uh, in de uh, eerste interview uitzending... Uh, ook al aangegeven dat ik mij steek wilde maken om uh, het gemeentelijk beleid als een soort regenbooggemeente, dat we in praktijk best wel zijn, maar niet echt op papier hebben vastgelegd, om daar echt ook concreetheid en invulling aan te geven. En uh, ik, ik had toen ook de wens dat we dat voor het einde van 2020 zouden kunnen presenteren. Ja. Nou, dat is net, dat is net gelukt. Oh. Uh, in, ja, het college heeft uh, op 8 december heeft het college mijn, mijn voorstel uh, uh, kunnen bespreken. En uh, uh, het gaat uh, deze maand uh, ook uh, naar de gemeenteraad toe... Uh, om uh, met elkaar vast te stellen... dat uh, het, het steunen van uh, allerlei activiteiten uh, vanuit de LHBTI gemeenschap Dat we als gemeente dat op een blijvende wijze uh, willen blijven ondersteunen. Maar ook op een andere manier ook zichtbaar willen laten zijn. En uh, belangrijk vind ik dat iedereen zich in het dorp, uh, veilig moet voelen. Maar ook gewoon zichzelf moet kunnen zijn. Dat zijn we gelukkig voor een groot deel al. Maar ik vind het wel belangrijk dat je als, als gemeente, als overheid dat ook op een of andere manier vastlegt. Dat iedereen daarnaar kan wijzen van luister eens wethouder of luister eens burgemeester. U heeft dat toen op papier gezet. Dan zien we er ooit iets van terug. Nou, dat wil ik uh, vastleggen. Kijk, kijk. Uh, hulde daarvoor. Dat is echt mooi uh, mooie verheugend nieuws en zo. En, uh, de start van het nieuwe jaar inderdaad. Hartstikke ja, dat fijn. Dat is een horen, natuurlijk. Ja. Dat is een mooi <laughs> cadeautje inderdaad. In het begin van het jaar. En, en uh, hoe, ja. hoe, hoe, hoe concretiseert zich dat dan eigenlijk? Nou, aan de ene kant uh, vastgelegd dat de evenementen, zoals die al worden georganiseerd, hè, en we hebben natuurlijk ook het afgelopen jaar de stichting eh, zeg, maar, eh, aan zee, eh, zeg maar het preid aan zee zeg maar het licht mogen laten zien. Dat wij, eh, nou ja, gewoon ook niet alleen maar als daar een afra op binnenkomt. Dan zou de gemeente onze Pride willen steunen door middel van een subsidie bijdragen. Maar dat dat verder moet gaan dan alleen maar daarin mee participeren. Maar dat je ook inderdaad ervoor zorgt... Dat op scholen en in de bibliotheken, maar ook zeg maar in het musea, dat daar met enige regelmaat aandacht besteed wordt aan dit onderwerp, dit thema. En dat ook op scholen kinderen al in een vroeg stadium geïnformeerd worden over wat is homoseksualiteit eigenlijk en en, en en en wat herken je daarin en hoe ga je daarmee? om. Ja. en, en uh, maar ook uh, als het gaat om de, uh, uh, zeg maar de verzorgingshuizen, de jarenhuizen, dat we zeggen ja, je, je kan je hele leven lang zelfstandig bezig uh, uh, maar, uh, bezighouden hebben met uh, welke uh, samenzin dan ook. Op het moment dat je in een verzorginghuis komt en je mag niet meer jezelf zijn omdat de uh, mensen die daar jou verzorgen niet precies begrijpen hoe er uh, be ja, zeg maar, aandacht aan jou besteed kan en moet worden. Uh, maar dat geldt ook voor je medebewoners die dat misschien uh, niet als van natuurlijk uh, aanvaarden. Hoe zorgen we er nou voor dat je ook je veiligheid eh, ook in, in je laatste levensfase zeg maar, kunt, kunt krijgen? En dat geldt ook voor de mensen die thuis eh, geholpen worden. Eh, omdat ze wel zelfstandig zijn, maar eh, toch ook wel eh, zeg maar, thuis erop nodig hebben. Hoe zorgen wij er nou voor als gemeente eh, dat eh, de mensen die bij jou over de vloer komen, accepteren zoals je bent? Ja, prachtig. Nou, een paar, zomaar een paar ja. voorbeelden. Van waar ik vind dat we daar nog best wel op een en ander in kunnen verbeteren. En dat we daar eigenlijk gewoon uh, dat ook op een of andere manier moeten vastleggen. Dat er ook uh, niet alleen maar uh, wat ik net al zei, uh, subsidie ergens uitgeven, maar dat er ook consequenties aan verbonden mogen worden. Waarop ik je zegt nou kijk eens, uh, daar gaan we dus gewoon mee door. Ja, prachtig. Super. Prachtig. Ja. ja, dank. En dat is dan eigenlijk zeg maar een beetje samen te vatten als een soort van zelfsprekende, proactieve houding van de gemeente Zandvoort met betrekking tot ja. LHBTI. Uh... Gemeenschap. Ja, klopt. Ja, klopt. Mooi, mooi. En, en ervoor te zorgen dat je niet alleen maar... Hè, wat ik net al een beetje aangaf... alleen maar tijdens speciale dagen... de vlag uithangt, eh, hè, de regenboogvlag... of dat je eh, het zebrapad... Eh, één keer in hetzelfde jaar weer een nieuw kleurtje geeft. Ja, het ziet er dan, wel mooi uit, hè? Hè, dat zou, dat, Ja, gelukkig ik <laughs> wel, maar ja. <laughs> maar dat zijn, dat zijn wel, te wel... symbolische uitingen. Eh, maar het, het, het, het moet ook... zeg maar, de boodschap... moet helder zijn ja. dat je... Wie ook bent, waar je ook vandaan komt, hoe je ook leeft en hoe je dat voelt. En gewoon te mag zijn op de wijze zoals je dat graag zelf wil. Ja, heel fijn, heel fijn. Ja. Ik heb begrepen dat er inmiddels ook een beleidsmedewerker daarvoor is aangesteld. Dus dat het ook daadwerkelijk geactiveerd wordt. En de nota natuurlijk die u aan de gemeente ja. heeft, heeft aangeboden. Ja. Uh, nou. Complimenten en uh, onze waardering voor, uh, voor dit oppakken. We zijn daar uh, echt ontzettend blij mee. En um, ik weet zeker dat de stichting LHBTI en CU uh, uh, met raad en daad daarin uh, uh, wil uh, bijstaan. Ja. En uh, uiteraard, als u uh, hierover uh, iets wil zeggen of dergelijke... gebruikt Rainbow Radio Zandvoort als uh, platform. Tuurlijk. Zeker. Zeker. Ja. Uh, Lijkt ja. me een goed, goed aanbod. En uh, inderdaad, uh, wat je ook zegt... Uh, uh, uh, samenwerking is in dit verband het allerbelangrijkste. Ik ben niet degene die alles moet bedenken. Maar als we het samen doen, komen we een heel eind. Ja. Ja, en dat, dan heb ik toch nog wel even nog één kritisch puntje. Want ik denk dat, dat wat ik, als we dan een suggestie mogen doen... ik heb even bekeken op de gemeente Zandvoort... wat u allemaal aan portefeuilles in uw, uh, in uw, uh, in, in uw pakket heeft zitten. Ja. <laughs> en uh, dat is nogal wat, want u gaat over het circuit van Zandvoort. Ja. U gaat over ja. duurzaamheid, over sport, over onderwijs... over jeugd en zorg en welzijn, publieke gezondheid en de projecten. Ja. Kortom, dat is nogal een, een behoorlijk pakket. Um, ja. Maar als ik daar nou heel concreet naar kijk... dan zie ik wel verschillende groeperingen genoemd. Alleen LHBTI staat hier dus niet concreet onder. Nee, dat is, daar precies, dat is precies een goed, goed voorbeeld om te zeggen... dat moet dus in de gemeente dan, dankzij dit... Zeg maar, dit, dit, dit... Het stuk wat ik nu heb uh, laten schrijven waar we inhoudelijk uh, ook in de gemeente uh, aandacht aan moeten besteden, juist daar moeten we dus zorgvuldig in zijn. Dat is precies de reden waarom ik uh, dit nu graag wil, namelijk dat je niet alleen maar de vlag uithangt, maar dat je ook ervoor zorgt dat in alle documenten, in alles waar je beleid op voert, ook rekening houdt met de diversiteit uh, in onze gemeenschap. En daar dus niet alleen maar aandacht aan besteedt, maar dat ook op papier zet. Fantastisch. Nou, We zijn hartstikke blij met uw aantreden. En uh, zeker ook met het huidige college van de gemeente Zandvoort uh, in zaken in deze. En uh, wij, nodigen u, uh, u, <laughs> <laughs> wij nodigen u graag uh, zeker weer een keer uit... op het moment uh, uh, zeg maar dat we elkaar treffen op uh, deze gemeentelijke kwesties. En, uh, maar, nou, ik, uh, ik ben zeker beschikbaar. Dankjewel. Hart hartstikke fijn. En uh, um, tot een uh, volgende keer. En een succesvol jaar. Graag. Tot binnenkort. Dankjewel. Tot binnenkort. Jullie ja. ook. Dank. En nou, met dit. Met uh, diversiteit generies, in het DNA van Zandvoort. Absoluut. Toch? Ja, nou, precies. Prachtig. prachtig. <laughs> nou, dan, dan draaien we uh, nummer 4 uh, van uh, de Rainbow Radio uh, Top 51 als nu. een soort van eerbetoon. Dat was nummer 3, toch? Dat we, oh, dit was nummer 3 inderdaad. Ja, maar het, het, was, ja, het was wel. Het was gedeelde plaatsen. Ja. Ja. Precies, ja. <laughs> het was wel in ieder geval HET. Grote succesnummer tijdens de allereerste Pride at the Beach. Kijk. dat uh, Lijkt me een mooi bruggetje. Ja, Toch? een heel mooi bruggetje. En niet komt... uh, Anita Meijen met Why Tell Me Why. That's why. When I, was young, I felt the need of learning, learning, Love I was told, kept the wheel on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 Both baby go. Let's go Ja, let's go outside. Nou, als we zeg maar hier op deze 4e januari bekijken, dan is het weer nog niet helemaal zo. Maar we hopen natuurlijk op een fantastische zomer. En we hopen natuurlijk nog veel meer dat op dat moment, zeg maar, dat coronavirus zo onder de knie is. Dat we ook daadwerkelijk outside kunnen gaan. Het zou toch wel leuk zijn? Tijdens dat de zou heel leuk zijn. Pride uh, natuurlijk in 2021. Ja, ja. inderdaad. Um, als het goed is, als aansluiting, hebben we nu een uh, uh, telefoongesprek met Roy Dongen. Voorzitter van uh, LHBT en uh, natuurlijk organisator van zowel de Winter als de Zomer Pride samen met, met uh, zijn club. Um, Roy, ben je aan de telefoon? Jazeker, ik ben aan de telefoon. Hey, Roy, uh, gelukkig nieuwjaar hè? Jullie ook al een heel erg gelukkig nieuwjaar. Dat het maar een, uh, een kleurrijk nieuwjaar mag worden. Met alle kleuren van de regenboog. Uh, en uh, een gezond nieuwjaar voor iedereen. Ja, ja precies. En uh, voor jou ook. En je uh, familie en, <lacht> en vrienden. En iedereen. Voor iedereen. Voor <lacht> iedereen. Voor iedereen, ja. Voor iedereen, ja. ja. Uh, Roy, um, ja, natuurlijk in het kader van terugblik en vooruitblik. Um, uh, een terugblik op 2020. Van jou. Ja, nou 2020 was natuurlijk een uh, heel bijzonder jaar. Uh, voor al een goede moed waren we begonnen met een uh, voorbereiding voor een, uh, een leuke zomerpride. Toen kregen we een lockdown. Toen dachten we, laten we ons niet helemaal kichten. We gaan gewoon toch door met organiseren. Maar toen werd het allemaal toch weer wat strenger. Toen hebben we een, nou ja, een uitgekleden, uh, niet letterlijk, maar uh, een, een uitgekleden <lacht> Pride gehad. het weer was op zich heel goed. Dus we hadden er ook wel wat minder aan kunnen doen. Uh, maar dat hebben we heel erg leuk gedaan. Ik denk dat we mensen die meegedaan hebben, heel erg enthousiast hebben laten zien. Dat je ook met een kleine kring toch nog wat uh, zandvoet op de kaart kan zetten. Uh, en toen dachten we, we gaan vol goede moed de Winter Pride organiseren. ...want dan is het allemaal vast voorbij. ik al eens een beetje open. Het dus kan alleen maar beter worden. Maar dat ging ook niet door. Dus we hebben weer een, uh, een, een aanpassing gedaan aan ons programma. Want we laten ons niet terug de kast in jagen... ik al eens vaker heb gezegd. Zo is dat. Uh, en uh, we hebben een hele mooie winterprime eigenlijk gehad... ...met een prachtige kunstroute... ...door uh, Zandvoort langs alle musea en de pop-up galeries. Uh, we hebben natuurlijk een online uh, houseparty gehad... ...een prachtige bingo. Uh, een wijntje wat je kon drinken bij je team. Dus nee, dat was op zich, toch, met alle beperkingen, nog steeds een, een leuk evenement. Ja, ja. En, en, en niet te vergeten, natuurlijk, ook, ook ons. Zeg je? Ook ons, wij. De, de Rainbow Radio uh, Top 51 uitzenden. Ja, uiteraard uiteraard in natuurlijk dat kan ik niet nee dank je dat je ons niet vergeet in ieder geval misschien ja, wil je een andere horeca gelegenheid of een strand of jongen. Ja. nee en, uh, maar, maar goed het was allemaal uh, leuk en we zijn blij dat we toch iets hebben kunnen doen maar laten we eerlijk zijn Roy we willen toch 2021 op een andere manier uh, gaan opluisteren neem ik aan en ervan uitgaande dat er gewoon meer mag, wat gaan we doen? Nou ja, wat gaan we doen? Dat is, dat, we gaan er maar van hopen dat, uh, dat het weer mag. Uh, ik ben daar wel een beetje voorzichtig in om te zeggen dat het op dezelfde manier zou gaan als het vroeger was. Omdat bijvoorbeeld Antwerpen uh, al besloten heeft dat zij wederom geen uh, gewone Pride met een parade gaan organiseren uh, in de zomer. Dus uh, ik, ik vind het wel verstandig dat twee Pride's die we hebben aangepast om te kijken hoe we het het beste kunnen aanpakken. En het niet heel erg strak van uh, rijhoofd uh, te plannen zoals... Uh, we dat normaal doen, Maar ik heb wel contact gehad met Amsterdam. Amsterdam is in ieder geval ook weer bezig met uh, gewone dingen. Uh, we willen wel een bootparade gaan doen. Dus wij kunnen in Zandvoort natuurlijk ook weer onze eigen parade doen. Hopelijk een leuk feest op het plein. Uh, een mooie sportdag waar we wat meer aandacht in willen gaan geven. Deze keer sport en jongeren. En dan hebben we natuurlijk ook nog de, de kindermiddag en de cultuuravond. Met, met koren en, uh, en de poppenkast en al dat soort dingen. Nou. We gaan natuurlijk proberen op de oude manier alles uh, weer uit de, uit de kast te halen. En het, en het nog een beetje leuker te doen, want we willen ons uh, lustrum gaan vieren. Ja, precies. Want dat wou ja. ik net zeggen inderdaad. Hè. We, het is dan de vijfde, dus het is het eerste lustrum van uh, Pride to the Beach. En hoe dan ook, ja. of we wel of niet uh, uh, outside kunnen gaan. Uh, ja, we gaan er een feestje van maken. Zo Ja, doen, precies. En ik denk, outside zal wel lukken. Uh, maar de, misschien met een aantal beperkingen inderdaad, met uh, qua, qua afstand te houden of uh, weet ik veel uh, yeah. dat soort dingen. Het wordt uh, let's maar. go outside en let's go online. Zoiets. Ja, ja, ja, we, we gaan, we gaan wow. een beetje van allebei doen. Ja, we een, beetje ja, een beetje van allebei doen, denk ik. <laughs> ik, denk, ik denk dat we gewoon moeten kijken wat we kunnen doen. En dan uh, verder is het, Ja, we hebben dat hebben we dat nu twee keer gezien. We hebben de zomerparty gezien, we de winterpark gezien. Het is toch een vorm van koffie week kijken. Dus uh, we zijn in ieder geval flexibele mensen die de handen in één blijven slaan. Wat er ook is en het beste van maken in de situatie uh, die zich voordoet. Toch? Ja, zo is dat. En um, ja. uh, nou, we, we gaan inderdaad een lustrum vieren. En daar gaan we zeker rugbaarheid aan geven. En uh, we zullen ongetwijfeld ook iets op de radio gaan doen. Dat, uh, ik kijk nu Ronald aan uh, zeker, hoor. met, uh, met flinkering in mijn ogen. Naast Pride at the Beach, uh, wat een van de activiteiten is van LHBT Janzee, um, uh, zijn, heeft, heeft Pride at the Beach slash LHBT Janzee nog andere voornemens... Ja, natuurlijk. We zijn natuurlijk uh, druk met de, uh, roze, uh, de roze borrel, de Rosé aan Zee borrel, uh, die uh, jij uh, organiseert, Anja. Ja. Uh, om daar ook te kijken van, goh, hoe kunnen we daar wat doen? Ik heb voor dingen voorbij zien komen als mensen die met z'n tweeën kunnen gaan wandelen, zich daarvoor kunnen opgeven. Uh, misschien kunnen we wel een keer een online borrel organiseren. Dat was best wel grappig toen we de opening met het Pride Day. Dat was eigenlijk heel gezellig. Ja, heel leuk. Dus kunnen ja. we misschien ook een keertje doen. Zeker. Uh, en zo kunnen we... Uh, en Zodra er weer wat meer mogelijk is, kunnen we misschien zoals vorig jaar bij het wapen op het terras uh, wat verder uit elkaar zitten. Ja, we moeten gewoon kijken wat, uh, wat er kan. Maar in ieder geval proberen alles uh, voorzichtig door te laten gaan. Ja, nou inderdaad. Dat is een ja. heel goed voornemen. En, uh, en uh, inderdaad, met z'n tweeën wandelen mag. Uh, je kan ook, uh, en, en dat is zeker naar de mensen die luisteren En die zich toch ook wel eenzaam voelen. Een ja. tip van uh, neem contact met een van de mensen... waar je normaal in de regenbooggroep uh, bij de regenboogborrel bent. Uh, om desnoods samen met z'n tweeën mag je namelijk wel thuis uh, een drankje doen of wat dan ook. Dus um, zo ja. kan je natuurlijk... Uh, we zijn toch wel gemiddeld zo met, met 10, 15 man op zo'n borrel. Dus uh, dan uh, kan je alweer 20 weken vooruit... als je elke week met iemand een borreltje zou doen. Dus, uh, ja. dat, en schroom inderdaad niet als, uh, als je als luisteraar uh, aan het luisteren bent... en denkt van goh, ik, uh, ik voel me wat, uh, wat, wat teruggetrokken in mijn eentje en dergelijke... Uh, neem dan contact op via de uh, Facebookpagina van Pride to the Beach. En uh, kijk naar uh, de Regenboog-app die je uh, kunt vinden. Hè? Ja. En ja. Uh, ja. Neem, neem contact met ons op, want dan uh, gaan we ervoor zorgen... Dat we toch op de een of andere manier outside kunnen gaan. Precies. Je ja, kunt altijd een, uh, ja. even contact nemen via de chat. Of ze kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen aan info at Dan uh, krijgen ze natuurlijk ook altijd antwoord. Ja, precies. En dan kunnen we inderdaad uh, dingen afspreken. en uh, met elkaar uh, uh, het gezellig maken de komende tijd. Um, Roy, dan heb ik een, een ander onderwerp... die ik nog met jou uh, zou willen uh, bespreken. Uh, dat is het verlies van onze vriend uh, Ruud Kuik. Ja. En uh, een, een, een zwaar verlies. Toch uh, ja, uh, door aan corona overleden. En uh, uh, wij willen jou vragen of jij... Een, een, in een paar woorden, een uh, paar zinnen, uh, Ruud uh, uh, voor ons zou willen eren uh, in dit uh, radioprogramma. Ja, nou ja, ik. Ruud heeft zich uh, uh, vanaf het begin af aan, uh, hè, is eigenlijk voor zijn eerste echte coming-out helemaal open is geweest uh, toen Pride at the Beach begon. Uh, toen kende ik Ruud nog niet zo heel erg lang, uh, denk ik anderhalf jaar, uh, want ik was toen mantelzorger met mijn moeder voor hem. Uh, en daarmee is hij uh, onze, een van onze eerste en onze oudste ambassadeur meteen geworden van uh, Pride at the Beach. En tot mijn stomme verbazing, uh, Ruud was natuurlijk ver in de zeventig op dat moment, was hij er zo enthousiast over. Dat hij ook absoluut per se op het podium wilde, dat hij in de krant wilde met zijn gezicht. en dat hij, uh, nou ja, uh, waarom 50 jaar in de kast te hebben gezeten, op een prominente manier uit de kast wilde komen. om ook te laten zien aan. Andere ouderen, die net zoals hij huisgebonden waren en geen partner en dat soort dingen hebben, te laten zien dat je er wel bij kan horen en dat je wel mee kan doen en dat je geen reden hebt om juist op die leeftijd in de kast te zitten. Dus ik denk dat uh, Luud op zijn uh, hoge leeftijd nog een belangrijke voortrekkersrol heeft vervuld. Uh, en een, uh, ja, een echt goed gezicht is van uh, Pride at the Beach, dus de ambassadeur die van ons allen het langst is aan het woord gewoond heeft, want hij heeft er in zijn hele leven ongeveer uh, 78 jaar gewoond. Ja. Ongelooflijk. Ja, ja. Ja. En een uh, prachtig inderdaad uh, um, uh, voorbeeld voor ouderen. Van je hoeft niet in je eentje. Hij was ook, zo, uh, ondanks zijn, zijn lichamelijke conditie. was hij bijna bij alle uh, Pride-borrels. En, uh, en uh, liet zich niet uh, terug, terug uh, uh, in de kast stoppen door, door uh, de omstandigheden. En um, een prachtig ambassadeur wat dat betreft van Pride at the Beach. en van de Regenboog Community in. Uh, in Zandvoort. Ja. Ja. Ik denk dat, uh, dat is heel mooi gezegd. Uh, woensdag is de, is de uh, uitvaart voor uh, Ruud. Uh, um, en uh, ja, ik heb ook een column geschreven in de krant waar je nog iets kan lezen over zijn uh, leven, wat hij in Zandvoort geleefd heeft in het kort. Mooi. En uh, we zullen af en toe nog zeker bij hem stilstaan en hem missen. Ja, zeker. absoluut. We gaan hem zeker missen. Uh, Roy, we hebben een, een verzoeknummer uh, uh, van jou doorgekregen voor Ruud. En die gaan we uh, nu dan ook uh, draaien. Dat is uh, Morning Has Broken van Cat Stevens. Roy, ik wil je heel erg bedanken voor dit interview. En uh, je heel veel sterkte wensen ook de komende tijd. En je moeder ook, want die was ook erg betrokken bij Ruud. En, en uh, Wat zeg je? En je broer. En je broer, ja. ja. ja. En, uh, en, uh, dus uh, nou, ik wens je heel veel sterkte, ook woensdag tijdens de uitvaart. En we gaan zeker aan Ruud denken. Dat, uh, Gaat Dank jullie wel voor uh, uh, het interview. En, uh, en ik denk uh, als Ruud uh, ergens boven het wolkje zit, dat hij ook heel fijn vinden dat hij op deze manier nog even herdacht wordt. Dank jullie wel. Graag gedaan.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 new is the sun met het prachtige nummer van Cat Stevens uit 1972 overigens alweer. Morning has broken, denken we aan Ruud. Maar tevens ook even een hart onder de riem... voor al die nabestaanden en overledenen aan corona van afgelopen winter. Absoluut, ja. Ja, een beetje een uh, ander einde zeg maar, van de eerste uur... dan dat we regulier uh, hebben. Uh, wat gaan we in het uh, tweede uur doen? Het tweede uur, daar gaan we een interview met uh, Sandro Kortekaas... over LHBTI uh, in, uh, bij asielzoekers, hè, eigenlijk. Support, dus Asilium Support heet dat. Um, daar hebben we een interview over, dat is heel interessant, uh, denk ik, uh, woord. En uh, we hebben een interview met uh, Manon van Linschoten... Uh, over Roze 50 Plus en Zonder Stempel. Ja. Dus, uh, en daartussendoor natuurlijk heerlijke muziek. Dus, uh, en uh, jij gaat nog vertellen wat er uh, allemaal eventueel te doen is, online of niet. En uh, de boeken, films uh, eventueel. En uh, ik ga nog een gedichtje voorlezen. een gedicht voorlezen, ja, inderdaad. Dus, uh, ja, precies. Dus, ja, dus een volle uh, tweede uur uh, komt eraan. Precies. We vragen u af te stemmen en uh, lekker door te luisteren naar het volgende tweede uur. Maar nu gaan we er even uit voor de reclame en het nieuws.